Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na Toyota is nu ook Honda een terugroepactie begonnen. De Japanse autofabrikant wil 420.000 wagens in de Verenigde Staten en Canada nakijken... omdat er mogelijk problemen zijn met de airbags. Het gaat om vijf modellen die verkocht zijn in 2001 en 2002. Toyota maakte gisteren bekend dat er wereldwijd 437.000 auto's worden teruggeroepen... vanwege problemen met de remmen. In Nederland gaat het om ruim 8.000 auto's van het model Prius. Toyota riep al eerder 8 miljoen auto's terug wegens problemen met glijdende vloermatten en gaspedalen die kunnen blijven hangen. Op Wall Street is de Dow Jones-index weer gesloten... boven de psychologisch belangrijke grens van 10.000 punten. Door een winst van 1,5% sloot de index op 10.058. Ook de Nasdaq-index van de technologie-sector boekte een kleine winst. Gisteren sloot de Dow Jones-index voor het eerst in drie maanden onder de 10.000. Vooral door vrees voor een schuldencrisis in de eurozone. Maar berichten over steunplannen voor het noodlijdende Griekenland... leidden tot opluchting op Wall Street. Veel plegers worden in de toekomst harder aangepakt en er wordt meer aan preventie gedaan. De Taskforce Overvalcriminaliteit wil zo het aantal overvallen met duizend terugdringen. Vorig jaar waren het er zo'n 3.000. De Taskforce noemde maatregelen als het gebruik van DNA-spray, inzet van snelle reactieteams van de politie en het vaker toepassen van snelrecht. Op de Olympische schaatsbaan in Vancouver komen rode blokjes te liggen in plaats van groene. De Nederlandse bondscoach Wopke de Vecht heeft dat te horen gekregen van de Internationale Schaatsunie. Op het ijs lagen lichtgroene blokjes als baanmarkering. Dat leidde tot klachten van veel schaatsers, onder wie Sven Kramer. Groene blokjes zouden minder duidelijk te zien zijn dan rode. Naar aanleiding van de klachten heeft de Internationale Schaatsunie besloten om de blokjes te vervangen. Het weer nog, vannacht in het westen en noorden enkele sneeuwbuien en lichte tot matige vorst. Overdag wisselen bewolkt, overdag kans op sneeuwbuien. Middagtemperatuur iets onder nul. Dit was het NOS Journal. Zandvoort heeft, heeft het al 20 jaar. En jij, jij beleeft het. ZFM in 2010, al 20 jaar live. live. Cfm. Met. Met nu U de nacht. I'm Cut it up one time.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 you know man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 She's good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 them to say.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 We really don't